Tankeboltash met het NOS Journaal. In de oorlogen in Oekraïne en Syrië zijn brandbommen gebruikt en dat is in strijd met internationale afspraken. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. In Oekraïne zouden de wapens zijn ingezet bij twee aanvallen op dorpjes. Het is onduidelijk wie ze dan zou hebben gebruikt. In Syrië heeft het leger van president Assad de brandbommen gebruikt, zegt Human Rights Watch. VGZ heeft als eerste grote zorgverzekeraar de premie voor volgend jaar bekendgemaakt. De basisverzekering wordt 6 tot 14 euro per maand duurder, afhankelijk van de gekozen variant. En de goedkoopste polis wordt bij VGZ bijna 100 euro per maand. En bij die polis heeft de verzekeraar voor 15 veelvoorkomende behandelingen geen vrije ziekenhuiskeuze. In de Spaanse stad Sevilla is een netwerk ontdekt van politici en ambtenaren die zich schuldig maken aan corruptie. Ongeveer 30 mensen zijn opgepakt. Onder de verdachten zijn veel medewerkers van de stad. Ze zouden hun positie hebben misbruikt om aanbestedingen erdoor te krijgen. Eind oktober werden 51 mensen opgepakt in verschillende regio's in Spanje in verband met een ander corruptienetwerk. En daarbij zouden politici, ambtenaren en zelfs burgemeesters prijsafspraken hebben gemaakt met bedrijven. De Amsterdamse Sinterklaascentrale gaat niet meer naar Amsterdam Zuidoost. Het is het gevolg van de zwarte pieten discussie. De centrale zegt dat er in de afgelopen jaren geregeld incidenten waren. en dat ze ook niet willen provoceren. Volgens de Sinterklaascentrale vragen veel klanten om traditionele zwarte pieten. en is het geen doen om de pieten steeds in een andere kleur te schminken. Daarom blijven hun pieten zwart. Het weer, de zon schijnt geregeld. Het is 11 tot 14 graden. Er staat een matige oostenwind. In de namiddag kan er wat motregen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst zon, later af en toe regen. Dit was het. verkeersupdate. Verkeersupdate. de van de ANWB. Er staan files op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht, 8 kilometer.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 we maken je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack-tafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs, de entree is gratis. Nu mag ik. Oké. Okay. Ik bedoel rijden, pa. Heeft je kind een rijbewijs? Laat hem alvast no claimkorting opbouwen via jouw polis. Ga naar awb.nl slash autoverzekering. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Pardon? Ja, het gaat zoals het gebeurt. Ik ben aan taats vanavond zaten. Ik ben schapen gaan fokken. Door de nood der omstandigheden daartoe gedwongen. Want de van ons grootgrondbezitters zijn uitermate zorgelijk. En zolang de progressieven aan het bewind blijven, zal het alleen maar erger worden. Ja, steeds meer van die rode knuppels willen in de politiek. <lacht> Kijk op zichzelf, hebben we hebben daar niets tegen, maar sommigen worden ook echt gekozen. <lacht> Het is voor ons in de theeën volkomer een kwel. Ik leid daar al jaren aan slapeloosheid. Dan lig ik daar in mijn eentje te woelen en te malen. Met A.E. Ja, en ik lig nog alleen nog op van mijn vrouw en ik. We hebben gescheiden slaapkamers. Mijn vrouw heeft na de verwekking van mijn vierde zoon tegen mij gezegd... ...en nou afgelopen met die viezigheid. <lacht> ja, het gaat zoals het gebeurt. Voilà. En voor leer kon ik de slaap weer niet vatten, toen ben ik schapen gaan tellen. En vrienden, het werd een aanzienlijke keurde die nacht. Tja, zeg ik, zit meenig op schaap 8006? En ik zie zo die schapen voor mijn ogen dansen, en weer geloven in één krik een breenwijf. Met vier e's. Ik denk, verdullen met taats schapen, dat is de oplossing. Je moet terug naar het begin. Zoals jij eigen taats van zaten in 1039 is begonnen. Ja, we waren van origine schapenvakkers. Oh, dat is een leuke story. Heb je nog even? Die nog 1039, De jaren dat de Noormannen hier bij ons de grote rivier op kwamen zakken. GELUIDEN. Om de boel hier in elkaar te stampen. Nog een van die blonde Noorse schaften. Een zekere knut, jammerlef. Die is blijven plakken... al mijn oer-oergrootmoeder haar Adelheid vanavond zat. Dat is een prachtige vrouw. <lacht> Wat moet je horen? Kijk, blijkbaar had die knut... die had een driftig temperament... want die schijnt zo rond 1100... al een aanzienlijk geslacht bij elkaar te hebben geneukt. <lacht> Met zeker. Ja, die knap, die wist ze te raken, hè. <tie> en die sukkels van het oude Averschaten, die konden dan niet wisselen. Nee, je moet daar niet te gauw over oordelen. Knut, daar, dan is het een eind, dat, dat weten we uit de oude chroniek, hè? Die we met rode oren hebben zitten, deze... <tie> En dan schijnt het zo dat die Knut die wekte met zijn temperament agressie op in het dorp. En dan was ze Knut molesteren. Zullen van Averzaten die Knut zaten. GELUIDEN. Nou, dat waren mijn voorzaten. Is de situatie duidelijk geschetst? dan stond dus Knut Jummelef tegenover die hitzige menigte van het oude Averzaten. En Zullen met dagslegels om hem te meppen. En hooi vaak om hem zo te prikken zo. En dan geen die Knut jammerlijk heel rustig gezegd te hebben: van taat. En daar komt onze naam Taats van Avenzaten. Want tuut, is het Oud-Noors voor kalle man. Dus Knut kreeg de beennaam tuut, tuut van Avenzaten. Kortweg, tuut van Avenzaten. Ja, vind je het niet kostelijk? En wil je horen: in het oude Avenzaten werd de E uitgesproken als E. Dus niet, hum, uh, maar hey. ja, ja, de stut vanavond zaten weg. Hey. Ja, voortreffelijk. <laughs> <laughs> <laughs> Dat jij je snel opgepikt. <laughs> en die S die is er door de volksmond in de loop der eeuwen zo tussengeslisseld. <laughs> en de gedachte aan Knut, die liet hem mee die nacht niet meer los. Knut is namelijk een latere jaren schapenfokker geworden, zodoende, hè? Huh? Ik werd er opgewonden van. Ik kon de slaap in het geheel niet meer vatten. Ik heb het bed verlaten. Ik heb daar onrustig door het huis heen en weer gebanjerd. En toen ben ik de wijnkelder ingedoken. En daar heb ik mijzelf een mooie volle Bourgogne opengetrokken. Een macon de matante. <lacht> Prachtige bourgogne, Een beetje kiezelig. Maar voortreffelijke neus afdronken. En hij hangt prachtig in het glas. <lacht> Nou, ik heb het glas volgeschonken, nog oh, een glas, nog oh, een glas. Tja, dat zou je misschien nog gek vinden dat ik dat van mezelf zeg, maar ik werd werkelijk lollig. Ik heb een schrik gehad ermee. Ik was op een gegeven moment zo nuchter als een pasgeboren schaap. Ik was dus lam. GELUIDEN. En ik beland in de hal van het huis waar het voltalle geslachttaats van zat is opgehangen. <lacht> vader, grootvader, overgrootvader, bed overgrootvader, opklap, bed overgrootvader. Het hele zo. <lacht> en ik sta er oog oog met mijn voorgeslacht en ik zeg, heer, het water staat me tot de lippen. Ik heb geen cent meer om mijn reet te krabben. <lacht> en meer van dat soort sterke teksten. <lacht> Ze hebben ze rot gelachen. En ik werd werkelijk straalbezoop. Met A, E en O. Verbier je, verbie. De volgende morgen aan het ontbijt was ik nog helemaal geschuffeld. Ik liet alles uit mijn poten flikkeren. Tja, ik heb zelfs nog een zacht ei-fijn geknepen. Omdat ik dacht dat ik het soort van het was. Ochtendblad in de toastroosje. Ja, mensen, ik was helemaal uit het lood. Maar ik heb er een paar sterke koppen zwachte koffie tegenaan gesmeten. Dat moet je niet bezuinigen, zeg. Ah, nou. Het hakt mezelf wat op aarde. Ik tik tegen het glasje oranje. Dat verspreidt zich ook over het ontbijtlaken. <lacht> maar de familie was stil en daar ging het om. Ze zitten voltallig aan de ontbijttafel. Bij ons is dat stipte regel kwart over elf ontbijt. <lacht> ik zeg, jongens, luister. De tijen zijn voorbij, dat wij tats vanavond zaten in alle rust niks konden doen. Het gaat zoals het gebeurt. We gaan weer terug tot begin. We gaan weer fokken. <haken> nou, zo is het gaat, Zoals het gebeurt is het. Dus... Toen heb ik me aangemeld bij de vereniging Het Nederlandse Schaap. <haken> het is een aardige vereniging. Hele prettige, beschaafde mensen. Die begrepen meteen wat ik wou. En die zeiden mij, waarom dat? Begint u nou met de aankoop van een ram? De ram daar draait het om. Beetje ram kost vijf, zeshonderd gulden. Maar ik zeg altijd dat ramt er wel weer uit. Wat <lacht> Ja, en je moet nog deksels goed uitkijken als je zo'n beest gaat kopen. Ho, ho, ho, wacht even. Het is niet even handje klap ram mee. Nee, nee, weet je waar je moet letten? Want je hebt niks als zo'n suf, Kees. dan? je nog even? Nou, dan zal ik zeggen waar je op moet letten. Een goede ram. Heeft hij een ruime voorhand. Hei je dat? Solide beenwerk. Hei je dat? Lekker gevuld achterstel. Hei je dat? Geluk gewenst. gege, gege, gege. En verder moet je nog acht geven, heeft hij een sprekende kop. En let verdomd goed op het mannelijk voorkomen. Progreedschap, het hangen, sluitwerk, klokkenhamerspelen. <tie> nou, in dit opzicht zijn we zeer geslaagd, wat hebben we erin gevonden? Mag je rustig spreken van een schaap met vijf poten. <tie> Grote klasse, Heerlijk. Grote klasse, Grand Cru. Ada <tie> <tie> Oh ja, we hebben zo'n grappige naam ook voor die ram bedacht. Zal ik zeggen hoe die heet? Hij nog even. Zal ik het zeggen? Honorie de Balzac. Ja, kortweg Honoré. honorie en toen was hij in tijd ziek, toen noemden we hem haha haha haha haha haha haha het is werkelijk een aardig bedrijf, die schapen hè. Maar moet je horen, die gewone schapen, die, oh, ja, dat zijn ook zulke prettige meiden. En die scheer ik ook zelf. Ja, in het begin had ik wel moeite om ze achterover in die stoel te krijgen. Als je dat gezien had, dat was een hoor, para. Nu eens lag ik onder, dan weer lagezellie boven. Maar weet je wat het is met het scheren? Scheren is even een slag. Je moet het zo omklemmen in de stoel en met de lady schaaf. Vraas van zes en zet. Als het even hebt, is een fluitje van een cent. En wie je waar ik nou zo oprecht trots op ben, hè? Hij nog even. Bij ons is het nog een echte mannenmaatschappij, hè? Ho, oh, nou, redenbal zakken, ik. Wij maken de dienst uit. Ja, ieder op zijn eigen gebied. Laat daar geen misverstanden. staan. Maar dan? Het is niet zoals in de rest van het vaderland waar de vrouw het overneemt. Is toch waar, vrouw gaat aan het werk, man zorgt voor de kinderen. De vrouw zegt, ik wil een kind, en de man zegt, zorg ik voor. Als die zich tenminste niet onvruchtbaar heeft laten maken. Ja, hihi. -hi. Niks hihi. -hi. Dat is een moderne kleine ingreep, en je behoudt je lage stem. Het is in ieder geval beter dan verkeerd op de fiets springen. Ja, dat vind ik leuk dat je daar waardering voor op kan brengen. wil zelf ook schrikken. schrikken. Ja, Het is een aardig bedrijf. En de discipline bij ons is ook zo voortreffelijk. Hè? Als een van de ooien van de kudde dwaalt, dan stuurt meteen de hond erheen. Baltazar. En Baltazar doet dan van blaf, blaf, Of woef, woef. al lang en dan vloep, voegt het onwillig ooie zich weer bij de kudde. Baltazar is een leuke, intelligente hond. Turkse herder. Ja, Nederlandse honden willen dit werk niet meer doen. Waar ja, dan? O, oh, nog even. Weet je wat de Heerlijkse tijd voor ons is? De bronstijd. Oh, dat is prachtig om mee te maken. In september worden de ooien spillig. Spillig is loops. Sommige ooien zelfs tweemaal, worden dus dubbel loops. Maar dan? Ach, nou begrijp ik hem pas. Die <racht> nee, nee, nee, mijn gewone ooi wordt eenmaal spillig op de derde dinsdag in september. <racht> en dat gaat dan zo dat gaat zoals het gebeurt. Dan laten we de spillige ooi in ene wijde... zo hier. Hier in het midden moet je een sloot voorstellen en hier een aangrenzende weide. En daar laten we dan gewoon een balzak heen in en weer paradijn. Ja, vind die kost? En dan ruiken de beesten elkaar. die krijgen de strekken elkaar. En dat lijkt er zo'n paar dagen pruttelen. En toen denk ik, nou is het mooi, nou mag de deksel van het potje. Dan roep ik de schapen mee, maar dan roep ik oien, En als ze zich dan hier bij mij van zaterdag hebben, dan zeg ik: leden der schapengeneraal. generaal. <tiedert> je voor deze nog de Honore zakken bij Honore, Honore. En dan zeg ik: te goed, vent. Dit is jouw dag, dit is jouw uur, An de bak. laat de klok maar liggen. <tied> Het is een aardig bedrijf, paura. Maar de grote truck is natuurlijk wel om zo snel mogelijk failliet te laten gaan. Dat is de truck. En dat is onder de huidige regering niet moeilijk, deze truck. Nee, dan ga je naar de minister van Landbouw, dat is dus de truck. Om steun te vragen ja, nou weet ik alleen niet wie er in dit kabinet over landbouw gaat. Want ze zien er allemaal uit alsof ze over landbouw gaan. Niet, niet, niet, scheerd, geen demonstraties. Maar goed, als ik dan de sukkel heb gevonden. die brede de failliete fokkerij over en ik vloei af met een wollen handdruk. GELACH. En dat is dan gehele overeenstemming met de betekenis die de wapenspreuk van ons Koninkrijk der Nederlanden. in de zeventiger jaren heeft gekregen. Je maint Dree, Ik hou mijn hand op. GELACH. Let the love, light carry, let the love, light carry. Light up the magic in every little part, let our love shine a light in every corner of our heart. Ja, dat was even lachen met Paul van Vliet. Als bron van navelzaad. Was Katrina bij ZFM Lunst Eet Smakelijk Luisteraars. En mocht je al gegeten hebben, nou dan een hele goede bekomst, zal ik maar zeggen. Dan gaan we even verder met het Franse lied. Althans, wat als het de titel betreft. us by. Als, uh, vele artiesten overal op de wereld. Let's Heeft Brian Adams dus uh, ook een uh, coveralbum uitgebracht. Met allemaal oude nummers, waaronder Kiss C. Goodbye, waar we naar luisteren. Een favoriete nummer van mij van de Holly, Sandy. Daarna, luisteraars, we weer uh, het, uh, het nieuws van half twee. On fire for me anymore. Did you hear that? Luisteraars, betekent het regionale deals van Zandvoort? Sinds kort houdt de nieuwe wijkagent in Zandvoort-Noord, René Huismans, een spreekuur voor inwoners. Vanaf dinsdag 11 november, vandaag dus, wordt dit spreekuur iedere twee weken uitgebreid met buurtbemiddeling. Wijkagent Huismans: Als we de uh, handen in slaan, zegt hij, dan kunnen we misschien wel 2% resultaat halen kleine en grote problemen kunnen worden aangekaart... en samen zal worden gezocht naar mogelijke oplossingen. De bedoeling is dat inwoners zo kunnen binnenlopen... voordat zaken gaan escaleren en al heel groot zijn geworden. En wil men één op één met de wijkagent in gesprek... dan kan dat nog steeds, omdat de wijkagent ook twee wekelijks... alleen te spreken is, ook op de dinsdagavond. In de Zandvoorts krantluisteraar stond vermeld dat het op donderdag het geval zou zijn... maar dat is een foutje, het moet op dinsdag zijn. Dus altijd op dinsdag en niet op donderdag. Het wijkspreekuur het wijk zei dus iedere dinsdag uh, in Zandvoort-Noord... in pluspunt aan de Vlemingsstraat 55 in Zandvoort. In het centrum van Zandvoort ontwikkelt de, de, de Nijs nice projectontwikkeling... in samenwerking met de gemeente Zandvoort en aan Aholt, Albert Heijn dus... de derde fase van het louis david Carré. De ondergrondse openbare parkeergarage wordt uitgebreid... met de derde en tevens laatste fase. De capaciteit van de parkeergarage komt hierna op ongeveer 500 parkeerplaatsen. Op de begaarde grond wordt een uitbreiding van de Albert Heijn gerealiseerd... in combinatie met drie winkelpanden, een fietsenstalling... en bovendien ook een openbaar toilet... De hoofdentree van Albert Heijn is gelegen aan het Raadhuisplein en er komt een tweede entree en uh, dat is ook een entree van Albert Heijn aan de grote krocht in de vorm van een zogenaamde doorloopwinkel. Bovenop de Albert Heijn worden een veertigtal appartementen gebouwd met zowel uitzicht aan de straat als aan het pleinzijde en uh, ook natuurlijk uitzicht op de gemeenschappelijke binnentuin. De twee- en drie kamerappartementen appartementen hebben een oppervlakte van 55 tot 75 vierkante meter. En ook heeft iedere woning een eigen berging op de begaande grond. En hebben ze naast die sfeervolle binnentuin waar ik het zojuist over had, ook allemaal een eigen buitenruimte. Voor meer informatie over de woningen wordt u verwezen naar www.nieuwbouwinzandvoort.nl aan elkaar geschreven. Ik herhaal www.nieuwbouwinzandvoort.nl. De boulevard van Zandvoort-luisteraars is met 64% van de stemmen... gekozen tot de lelijkste boulevard van Nederland. Dat blijkt uit de verkiezing die de NCRV-show uh, altijd wat organiseerde. Zandvoort, dat de verkiezing dus uh, tussen de hlv won... wordt op een afstandje gevolgd door Scheveningen. 10% van de stemmers vond de boulevard van deze bad laatst het lelijkst. De boulevard van Vlissingen, kijk Kijkduin die worden nog het meest gewaardeerd. Die worden Met 2% worden ze benadeeld, dus dat valt erg mee. De naam van de verkiezing, Bijlmer aan zee... riet de nodige verontwaardiging eh, op bij eh, mensen uit de Bijlmer. Altijd wat vroeg zich af hoe het kan... dat de populaire badsplaatsen soms enorme stenen kolossen van boulevards hebben. De volledige uitslag van de verkiezingen van de lelijkste boulevard van Nederland... Nou, Zandvoort, ik zei het al, dus met 64% de meest lelijke. Daarna Scheveningen met 10%, Noordwijk en Zee met 7%. Zee met 6%, Katwijk, Katwijk aan Zee 5%. En dan de Badplaatshoek van Holland, Kijkduin en Vlissingen, allemaal met 2%. Een man in een Zandvoortse gokhal, die won zondag een geldbedrag bij de gokkast. Dit bedrag kon hij meteen inleveren bij de politie, want hij moest nog een boete betalen. Ik zei het al, de man die was dus zondag aan het gokken in de gokhal in Zandvoort, toen de politie hem aanhield voor een openstaande boete. En op het moment dat de man gearresteerd werd, begon de gokkast te loeien en won de man een geldbedrag. Hij kon op drie euro na kon hij het bedrag van de boete toen aan de politie betalen. Een fotograaf is zondagmiddag gewond geraakt nadat hij werd aangereden op het circuit van Zandvoort. Dat wordt gemeld door RTV Noord-Holland. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand, zijn toestand is vooralsnog onbekend. Tijdens de Masters of uh, Formule A uh, raakte deelnemer bij het naderen van een bocht de vangrail. En de fotograaf die stond helaas uh, ja, ongelukkigwijs daarachter. De race werd stilgelegd, maar kon uh, al vrij snel weer worden hervat. weerluisteraars vanmiddag neemt helaas de bewolking vanuit het zuiden toe. Al houden het westen en noorden van het land ook nog zonnige momenten. In het zuiden en zuidoosten kan er op steeds meer plekken gedurende de middag een beetje regen gaan vallen... maar veel stelt dat gelukkig niet voor. Het wordt 11 graden en op de Warren ongeveer 13. In het zuiden van het land bij een matige aan zee af en toe vrij krachtige, vrij krachtige zuidoostenwind... Vanavond, het is natuurlijk zin maart, hè, dan is het zwaar bewolkt en plaatselijk al een beetje regen vallen. Dus ik hoop dat de meeste plekken voor de kinderen het toch droog blijft. Door de bewolking koelt het vannacht niet veel af en de minimumtemperatuur ligt rond 9 graden. Morgen wordt het grijze dag met veel bewolking. Er kan af en toe door regen vallen en vooral in de middag is dat het geval. Met middagtemperatuur rond 13 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Donderdag, nog verder vooruit gebleken blijft het droog. De dag start grijs met nevel en laag hangende bewolking. Maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Ook vrijdag wordt het een droge dag met zon, en in de avond of nacht na zaterdag volgt er dan weer wat regen. Het weekend, als we daar uh, naar kijken, het aankomend weekend dat gaat de regenachtig verlopen. Maar na het weekend, nou, wel erg ver vooruit, dan krijgen we een rustig herfstweer. Met soms wat regen en af en toe een bui, maar ook regelmatig droge periode. De temperatuur ligt met een graad of 10 boven dag en ongeveer 5 graden s'nachts. Rond of net boven de normale waarde voor de tweede helft van november. En tot zover luisteraars het weer en natuurlijk ook de nieuwsberichten. Het is Declan met uh, Ruby Tuesday. She Van de Rolling Stones, Ruby Tuesday, Die uh, Of die Clan, ik weet niet hoe je het uitsprek. Dat was hem in ieder geval. Die waarschijnlijk Die Klen, ja. Jonge man op de foto althans. You make me feel so young. Michael Bublé. You make me feel so young You make me feel that spring has sprung And every time I see a grin I'm such a happy individual The moment that you speak I wanna go play hide and seek I wanna go and bounce the moon Just like toy balloons couple of pots running around the metal picking up all those forget-me-lots you make me feel so young you make me feel there are songs to be sung there's to be run and a wonderful thing to be fun and even when I'm moving gray, I'm gonna feel the way I do You Make me feel so young You make me young Ah, you make me feel that spring sprung And every time I see a grin I'm such a happy individual The moment that you're speaking mm. I wanna go play hide-and-seek I wanna go and bounce On the moon Like a big balloon Because You and I Are just like a couple of pots We're running across the meadow You make me feel that I that signs to be sung, lots of bells to be run, and a one little to be fun, and even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, cause you make me feel so, man, I just feel so. That is their day so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Je, me, je geeft me het gevoel dat ik zo verschrikkelijk jong ben. Nou, is toch leuk? Michael Boeble met een lekker zwingende big band erachter. Jive Talking, de Bee Gees. Nog steeds naar CFM Zandvoort met Zandvoort Luncht. Morgen mijn collega Rut Jansen weer hier. En natuurlijk ook Angela de Koon. In de stream. Uitvoering van Barry Manilow en Reverend McBride. Zo'n 45 gaan we eruit luisteraars. Dank voor het luisteren. Dit was uh, ZFM Lunch. Morgen mijn collega Ruud Jansen en Angela de Koning. Ik neem afscheid en ik wens u nog een hele fijne dinsdag. Tot de volgende keer. Oh, uh, sugar, sugar You are my candy girl And you got me one